Zombere naakt. Een hoorspel serie in zes delen naar het gelijknamige boek van AC Baantje. Bewerking Thomas Wessel. Vandaag het zesde, tevens laatste deel. Vader en zoon verschaffen elkaar een alibi, de kok. Is dat nou niet een beetje doorzichtig? Ja, misschien is het wel gewoon de waarheid. Alhoewel het al vaker is bedacht. Uh, wat zei dokter Rusteloos vanochtend? Hij beklaagde zich erover dat we hem altijd tijdens de weekends uh, nodig hebben. Hm. Was hij in een erg slecht humeur? Nee hoor. Hij ja, kent hem. Hij moppert hem helemaal graag. Maar hij weet dat wij er ook niks aan kunnen doen. Ja. ja. En hoe verliep de sectie? Nou, ja, ik zal er me nooit aan kunnen wennen. Deze keer vond ik het wel extra afschuwelijk. Wat vond Rusteloos van die verminkingen? Nou, ja. ik heb het hier. Ja? Rusteloos zei, de amputaties zijn met enige deskundigheid uitgevoerd. De daden moeten meer dan gebruikelijke kennis hebben van de anatomie... van het skelet, loop- en aanhechtingen van de spieren... Want de manier waarop deze los zijn gesneden wijzen erop. Wat denk jij ervan? Wat zou ik wel moeten denken? Nou, denk eens aan broeder Laurens. Zo'n broeder heeft inzicht in anatomie. Het zijn vaak halve dokters die broeren verplegers. Wat was volgens Rusteloos de doodsoorzaak? Ze was gewurgd. Gewurgd met een sjaal of iets dergelijks. Misschien met de handen, maar dat viel door de verminkingen niet meer op te maken. Hm eerst gewurgd en daarna werd ze in stukken gesneden. Volgens rusteloos zijn de amputaties enige uren na haar dood pas uitgevoerd. Hmm. Nee. Sporen van een gevecht, een worsteling. Nee, er was niks wat erop wees. Geen huidbeschadigingen, geen onderhuidse bloedingen. Alleen in de hals uh, sporen van wurging. Hmm. En ook geen sporen van puncties. Geen sporen van het gebruik van een injectienaald. Zeg, rustig ook als jij zoveel nood op je zang hebt... ...waarom ga je dan zelf niet naar zo'n sexy toe? <laughs> waarom zou ik? Ik heb een goede assistent. Er waren geen sporen van een injectienaald... ...en ook geen puncties. Rusteloos, die doet nog wel een toxicologisch onderzoek. Ben je nou tevreden? Meer dan tevreden, mijn jongen. Nou, gelukkig maar. Ik eh, ben altijd weer blij als er zo'n sexy achter de rug is. En dat op zondagochtend. Voor de verandering stel ik je voor dat we samen weer eens op pad gaan. gaan we heen? Naar Amsterdam West. Naar Osdorp. Hier. Hier heb ik het. We gaan naar Moerenburg. In Osdorp. Wat is dat voor een adres? Van wie is het? Na die jij vanochtend bij die sectie was, heb ik ook niet stil gezeten. Ik heb een bezoek gebracht aan het bevolkingsregister. Zeker op zondag. Kom op, nou is het toch gesloten? Nee wel. Maar ik heb een referendaris en zeker een slotser bereid gevonden. Enige uren van zijn zondagsrust voor de politie op te Hij heeft voor mij een paar zaken nagekeken. Op het bevolkingsregister? Ja. Wat voor zaken dan wel? Als jij goed had nagedacht. en had je die vraag niet gesteld. Dan had je geweten wat ik op het bevolkingsregister zocht. In ieder geval, dit is het resultaat. Moerenburg 523. En daar gaan we nu één. Wat zit daarin? Dit. Die oude pop van de vuilnisbelt? Ja. En die pop gaat met ons mee. Ja, je begrijpt er nog niet veel van, hè? Nee. Eerlijk gezegd niet. Ik moet echt bekennen... Dat... Rustig maar, rustig maar. Ik leg het je allemaal nog wel uit. Later. Kom nou maar mee. Galerijflats. Hoog, hè? Galerijflats. Ik zou er niet graag willen wonen. Zoveel inkijk. Oh, maar het is een hele mooie woning, hoor. Van binnen. Nou, eens even kijken. Ik heb hier wat nummers genoteerd van verschillende flats. Flats waar gezinnen wonen met kinderen. Ze zullen hier allemaal wel kinderen hebben. Ik heb alleen die nummers genoteerd waar ze ook meisjes hebben. Hm? De flats met gezinnen van de, met alleen jongens, die heb ik niet opgeschreven. Heb je het allemaal van het bevolkingsregister? Mm het -hmm. zou wel een gezoek geweest zijn. Dat was het ook? Hier, dit is het flatgebouw waar ze moeten hebben. Nou, jij zult het wel weten. Hebben ze jou op het bevolkingsregister verteld dat die pop afkomstig is uit dit flatgebouw? Niet zo sarcastisch, mijn jongen. Zo'n pop is van een meisje geweest kinderen hebben ermee gespeeld, vertroetelen ze zijn pop. En als ze s'avonds moe gespeeld zijn, dan gaat zijn pop mee naar bed. De kok. We zoeken een moordenaar. Ja, dat doe ik ook. Nou, dat is een mooie methode dan. Oh, sorry. Hé, hey, meneer, die pop is voor mijn zusje. Oh ja? Zeg, hoe heet jij? Dat is Bibetje. Hoe kom jij aan die pop? Zo, Heet die pop op Bibetje. En jouw zusje is Bibetje kwijt. Vertel maar eens waar je woont. Dan gaan wij Bibetje en je mammi teruggeven. Ik woon daar. Aha, je woont er ergens boven? Op de, ja, op de vierde galerij. Goed zo, breng jij ons maar naar je mami toe. Nee, niet die lift, de andere. Oh, ze hebben hier twee liften. Eén voor de even en één voor de oneven verdiepingen. Dus ze is een bibetje kwijtgeraakt. Ze is een beetje zo vaak kwijt. Maar ze vindt hem altijd weer terug. Haha, niet bibetje. Ze heeft wel een been ook. Nee hoor, mijn vader maakt het wel. Mijn vader kan alles. Hier woon ik. Zo, waar woon je dan? Hier meneer. Zeuren! Deze meneer heeft uw bedje gevonden. Mijn naam is de kok met COCK-bureau Warmoestraat. Ik kom u deze pop terugbrengen. Oh, dank u wel. Mijn dochtertje zal er erg blij mee zijn. Uh, ja, ze doet ook altijd zo wild met die pop. Als ze een open raam ziet en ze is boos op de pop... dan gaat de pop, hup, het raam uit. Was die pop al lang weg? mevrouw. Ja, ik u zich dat herinneren? Nou, kijk hoor. Mijn man zou het beentje er weer aanzetten... en toen konden we de pop nergens vinden... Uh, dat was een paar dagen terug. Uh, wacht eens, woensdag heeft ze er nog mee gespeeld. Ja, woensdag. Nou, in ieder geval hier een beetje weer terug, alstublieft. Oh, nou. Heeft u er op straat gevonden? Nee, ik vond er op de vuilnisbelt en het zijkanaal. F. Op de vuilnisbelt? Ja, op de vuilnisbelt. Oh. Uw dochtertje gooit de pop als ze boos is, niet alleen in het raam. Nee? U moet ook de vuilstortkoker in de keuken in de gaten houden. Ja, nou, dank u wel, hoor. Dag, uh, dag meneer. Dag. Ja. Wow. Zo, die pop kwam van 423. Dan moet 523 er recht boven liggen. Het eerste cijfer geeft de woonlaag aan en dan het huisnummer. Als je me nou eens gewoon vertelde wat je in je schuld voert, dan kan ik je misschien helpen. Ja, misschien. Zonder geluk voor niemand wel. Dat jochie was een meevaller. Anders hadden we uren verdaan met alle nummers af te moeten gaan zoeken en vragen. Kent u deze pop? Ja, met dat betreft hadden we gelukt. 519. 520. 521. Ja. Hier is het. 523. De kok. Zeg maar nou wat je wilt. Wat ik wil? Hier naar binnen. Ik geloof niet dat er iemand thuis is. Alle gordijnen zijn dicht. Daar heb ik meer of meer op gehoopt en op gerekend. Hij zegt, dat kan je niet doen. Daar krijgen we klachten over. Ik denk niet dat hij dat zal doen. Hij? Welk hij? Rustig nou. Ik ben even met dat slot bezig. Weet je dat deze sleutels nog een cadeautje zijn van ander Henkie? Van mijn net. Ah, dus toch. Ja, een blauwe kamgaren rok, dito jasje, witte blouse, onderjurk. Het is al te zien op het bed gegooid. Haar bij haar hand half op de grond. is dan daar in de hoek. Lauwieten de nee, pumps. heb je dat gezien? Op dat slipje dat woensdag. Ze verdween toch op donderdag? Ja, dat heeft waarschijnlijk weinig te betekenen. Ze leefde op donderdag in ieder geval nog. Ah, daarom vroeg jij toen over die slipjes. Daarom, ja. Hier, over die stoel hangt één nylonkous. Dat is vreemd. Geen ladder, geen ophaaltje. Wat is daar zo vreemd aan? Ja, maar kijk die blouse nou eens. ontbreekt geen knoopje. Je bedoelt dat Nanette zichzelf vrijwillig heeft uitgekleed? Het kan twee dingen betekenen: of Nanette heeft zich inderdaad vrijwillig uitgekleed. Degene hier uitkleden heeft heel voorzichtig en in alle zijn werk gedaan. Ja, maar dan. Ja, fijn, laat maar. Wat ik hier mis is een tasje. Een damestasje en een regenmantel. Als zij hier donderdag naartoe is gegaan, het regende de hele dag. Hm. Dat zou je wel lekker zijn, denk ik. Als we maar niks overhoop halen, we zouden alleen maar sporen bederven. Eh, luister, jij gaat naar beneden. Via de politieradio stel je je in verbinding met de wachtcommandant recherche van het hoofdbureau. Jammer. Nee, nee, nee. Die radio wordt toch al overal afgeluisterd. Ik kan voorlopig geen jongens in de pers gebruiken. Eh, ga naar die moeder van het meisje van die pop. Legitimeer je en dan de hele meute op. Technisch technische ja. dienst, vingerafdrukken, fotograaf. En een uh, goede loodgieter. Een loodgieter? Ja, zo'n man die stank aan als en dergelijke kan monteren, De kok, ik begrijp hier niks van. Je bent verrekte goed, dat weet ik. Je bent een oude rot in het vak. Oké, okay, ik ben jong en ik kan heel wat van je leren. Maar nu heb je lang genoeg kiekeboel gespeeld. Vertel me nou toch eerst eens hoe het allemaal in elkaar zit, verdomme. Ik voel me net een schooljongen. Ja, je hebt gelijk, jongen. Ik wilde alleen je fantasie wat prikkelen. Vandaar die geheimzinnigheid. Maar echt, er is niets geheimzinnigs aan. Als jij gebeld hebt, dan uh, leg ik het allemaal wel uit. Oké? Okay? Oké. Okay. Wat mij zo opviel was... dat er niks ontbrak. Het hele lichaam was aanwezig... Verspreid wel waar, maar er ontbrak niks. Armen, benen, rond, hoofd. Alles was er. Meeste wordt dan lijk verminkt om het door een gemmer te maken. Maar dan was er dus een andere reden om het, uh, om het lichaam in stukken te verdelen. Ja. Alleen begreep ik dat niet direct. Zelfs niet toen die vuilnisman, die Klaas de Boer, mij vertelde... dat al die lichaamsdelen uit één en dezelfde vuilniswagen de komen te moeten zijn... Uit Amsterdam-West. En waarom nam je die pop mee? Gewoon een ingeving. Die pop lag ergens tussen die stoffelijke resten. Zou misschien iets kunnen. Ik, ik, ik, ik wist het toen nog niet. Die tuinstreken die bleven de mok opspoken. Moderne hoge flatgebouwen. En opeens, opeens had ik het. Stortkokers. Stortkokers? Dat was het, stortkokers. Daarom was het lichaam in stukken gesneden. Het moest weggewerkt worden in een stortkoker. Wat zou je blij geweest zijn met die pop? Ach, nog niet eens meteen. Ik ging eerst zoeken bij het bevolkingsregister... of een van onze verdachten een woning had... of gewoond had... in een van de tuinsteden. En ja hoor. Wie? Van stuchter onze makelaar. Woonde op de Keizersgracht. Maar hij had nog een paar panden op zijn naam staan. Onder andere één in Osdorp. Moerenburg 523. Woonde de oude van Stuchteren hier ook? Nee. Maar kijk nou eens om je heen. Een kale bol met alleen het hoognodige erin. Nee, nee, nee. Nee, van Stuchteren moet veel doen om zich heen. Hebben. Ik ben bij hem thuis geweest, Op de Keizersgracht. Hij omringt zich met antiek kunst. Houdt van fraai en geriefelijk meubilair. Nee. Nee, die van Stuchteren woont hier niet. Maar wie dan wel? Ronald? Ronald openen zijn vader in. Of zou van Stuchteren... ...naar net hierheen gelokt hebben? En haar hier hebben vermoord? Nee. Nee, dat denk ik niet. Hij zou hier... Stil. Wat is er? Er is iemand aan de deur. Kom. Dan vangen we vangen van hem op. Verdomme! Hij Ga jij vast? Hij hoeft niet meer vastgehouden te worden. Hij is met zijn kop tegen de muur geslagen. Hij bloedt als een rund. Ik weet wie dit is. De baard van de rode Leeuw. Pierre Popko. Wat zei hij dus in het ziekenhuis? Hij heeft een lichte choker en hersenschudding. Hij mag voorlopig niet worden veroordeeld, alhoewel. Het valt allemaal nog wel al mee, de dokter. Oh, nou gelukkig maar. Weet je, we zijn twee ezels. Hm? We hadden hem gewoon binnen moeten laten komen. zelf had het zicht zich moeten blijven. Wat domme. Was die hele vertoning niet nodig geweest? Oh ja? Nou, dan was het binnen een vechtpartij van je welster geworden. Die kerel is bier sterk. Ja, waarschijnlijk wel. Het is een grote ventilpje, Popko. Hij wordt in het ziekenhuis toch wel goed bewaakt. Hè? Wat dacht jij dan? Dag en nacht door twee agenten. Eén bij zijn bed en één bij de deur. En de ramen? Geen gevaar. Die komen uit op een binnenplaats. Nee, vandaag komt die beslissing niet weg. De zaak daarnet is hiermee opgelost. Ja, hij moet nog bekennen. We moeten nog beschikken over het wettig en overtuigend bewijs. Wat heeft de technische dienst gevonden? Oh, uh, genoeg aanwijzingen. Vingerafdrukken van net. van Popko, Kristal van Dalen en van jou. En wat nog meer? In de afvoer van de douche restanten dan een bloed, wat haren we net. En langs de wanden van de stortkoker ook bloed. ...en sporen van menselijk wezen. Nou, dat lijkt me wel voldoende, niet? Ja, dus het overtuigende bewijs dat net daar in die flat is vermoord en in stukken gesneden. Weet je wat ik niet begrijp? Nou? Hoe kwamen die de Popco in die flat van die oude verstuchteren? En waarom heeft Popco de vermoord? Welk motief had die schilder? Ik zie het niet, echt. Ik, ik zie het niet, hoor. Nou, ik ga eerst nog even langs de commissaris en daarna naar het ziekenhuis... Misschien dat het me lukt, even met die piepje te praten. Je hebt mij niet meer nodig? Uh, nee. Overmorgen wordt dan net begraven. Ga jij naar de begrafenis toe? Die komt dan zondag wel van jou het was. Uh, je komt toch zondag met uh, Celine? Ja, dat was toch afgesproken? Ja, dat was afgesproken. Nou, tot, kijkbaar, tot kijk, mijn jongen. Dat kijk ik ook. Meneer de Kok, het is heus geen onwil. Gisteren en eergisteren vroeg u het ook al. Ik heb echt liever niet dat u mijn patiënt aan een verhoor onderwerpt. Verhoor? Verhoor is een groot woord. Dat kan alleen bij mij bij het bureau. Nee, nee, ik wil er gewoon over praten met de patiënt. Niet lang, dat zal niet nodig zijn, echt niet. Nou, vooruit dan maar. Okay. Maar niet te lang, meneer de Kok. Nee. Ik stuur over tien minuutjes een zuster langs. En als zij u zegt dat hij moet vertrekken. Dan, dan, dan vertrek dan... ik onmiddellijk. Bedankt, dokter. Ik ben uh, rechercheur de kok. Met C.K. ja, ik ken u wel. Zo, mag ik wil het graag horen. Uh, je collega binnen? Ja, die zaantje handje vast. Ik kan niet weglopen. Nooit. Nou, uh, gaan we een kwartiertje er een koffie drinken met je collega. Oh, ik neem zo lang gedachten over bij het bed. Een koffie? Dan zal er best aan Een kwartiertje? Ja. Ik los je een kwartiertje af. Gaan we met je collega mee. Ja, is niet gek. Uh... Het... Meneer Popko. Nou. <gacht> Gaat wel. Mijn hoofd. Mijn hoofd is wat gevoelig. Ja. U heeft ook een behoorlijke smak gemaakt. Ja, ja, kan je. Nog zeggen. Het ging allemaal zo snel. U bent regisseur de kok, is niet? U kent mij? Christel. Christel heeft mij van u verteld. Ah, u kent Christel? Ja, Christel is een oude vriendin. Hm. Christel van Dalen, een oude vriendin? Ja. Nou, zo oud is Christel toch nog niet? Nee, maar als vriendin wel. Mm -hmm. Ik ken haar al voor zijn de Drie Roosjes begon. Door de broer Floor heb ik leren kennen. Floor de Bougarde? Ja, zo noemde hij zich. Ja, ik weet het. Ja. Hij heet eigenlijk Floor van Dalen. Schrijver. Ik werd in de Soos... lang geleden... is aan me voorgesteld. U weet niet wat er van hem geworden is? Ah, verslaafd. Mm -hmm. Ik heb hem uit het oog verloren. Maar uw vriendschap met Christel bleef? Ah. Nou? Ja. Ja, mijn vriendschap met Christel bleef. Ook toen... Eh... Nanet verscheen. Ja, dat, dat was heel iets anders. Dat stond buiten Christel en mij. Christel begreep dat. Ja? ja? Nou, ik begreep dat niet. Dat het buiten u en Christel bleef. Nanet. Nanet was een bevlieging. Ja, waanzin. Ze hield van me, zei ze. Alleen van mij. Wat, oh, Loeder. Slap. Meneer de kok. Meneer de kok, geloof me. Ik ben door een hel gegaan de laatste dagen. Ik ben door een hel gegaan. Nou, laten we er samen eens rustig over praten. Hel. U wilt er toch wel over praten, hè? Ja. Het zal u goed doen. Heus, het lucht op. Ja, dat is goed. Ja. Toen u uw vriendin Christel bezocht, ontmoette u dan net? Ja. En u vond haar wel aantrekkelijk? Ja. U werd verliefd op Nanette? Nee. Nou, nee, niet meteen. Oh, hoe ging dat dan? Nou, Nanette was... Uh, hij was heel anders dan, Christel. Uh, bundiger, uh, frivoler. En toen ze hoorde dat ik schilderde... ...dronk ze zich aan mij op. Hm? Ja, nekkig. Schaamteloos. Ze kwam op het atelier. En wilde... Uh, ...poseren model staan. Ja, u komt toch weigeren. Ja, ik weigerde ook. Eerst wel. Ik, ik wilde het niet. Ik. God. Ik, ik was bang voor haar. Bang. Ze, ze maakte mij onzeker, onrustig. Ik, ik, ik was mezelf niet meer. Begrijpt u wel? Uh -huh. Ze maakte een willoos schepsel van me. Nou, net bleef dus aandringen. Ja. En op een avond, op een avond zei ze me dat ze van me hield. En vanaf dat moment, vanaf dat moment is alles... Alles? Alles is verkeerd gegaan. Mm -hmm. Ik was mijn arme schilder, onbekend. Ik woonde in een schuur op het Prinsseiland. Ik noemde dat mijn atelier. Nou, het was niet veel meer dan een hok, ik sliep er ook. Wat ging er dan eigenlijk verkeerd? Nou, met, met mij? Met mij ging het verkeerd. Hoe? Ander, anderhalf jaar geleden... ...had ik eens iets aan Van Stuchter verteld over het oude atelier. Uh -huh. Dat je er eigenlijk uh, niet kon slapen. Hij gaat me doen de sleutel van zijn flat in Moerenburg. Die mocht ik gebruiken als slaapplaats. Nou, uh, dan net kwam er ook. Uh. En als zij bij mij was... Uh, ...dan leefde ik in een roes. Uh, vertoving en alles werd onwerkelijk. Ik, ik weet het niet. Dus dan... Hoe kwam dan net met Van Stuchter in contact? Ja, door mij. Door u? Ja, ik vertelde van wie die flat was. Dat hij rijk was en dat hij uh, een geweldige verzameling schilderijen en kunst had. En dan net drongde hij bij mij op aan om er aan hem voor te stellen. Zij zou dan wel zorgen dat Van Stuchter mij belangenwerk werk zou opdragen. Beroemd, Beroemd schilder. schilder zou ik worden. Hij wel fantaseren maar door het... En zo kreeg u dus die opdracht voor dat schilderij? Van dan op die sofa? nee. Nee, dat schilderij was geen opdracht. Oh, nee? Nee, dat was een idee van daarnet. Van daarnet? Ja, ze zei... Uh, laat die oude maar eens wat voor me zien. Des te nieuwsgieriger wordt hij. En die rode sofa? Ook haar idee. Ach. Ja, van Stuchter had er in een sentimentele bui verteld over zijn overleden vrouw. Die zat altijd op die sofa. Mm -hmm. Nou, een... Uh, Nanet wilde die ouwe van Stuchter zo verkrijgen dat hij haar te huwelijk zou vragen. En u? U moest daar weer helpen? Ja. Ja, dat wilde zij zo. Ik moest schetsen van haar maken. Naakt. Mm. En die Jan van Stuchter laten zien. Nou, hij was op pot van. Hij kocht ze. Hij kocht ze allemaal. Hoe? Ja, ik, ik begrijp iets niet. <coughs> Nanet zei dat ze van u hield? ja. En u moest helpen de oude van Stuchtere in te palmen? Ja, maar dit is toch niet te rijmen? Nou ah ja, ik, ik weet het niet meer. Ik weet het... Nou, nou, net had het over een schijnhuwelijk. Het, het zou niks te betekenen hebben. Ze zou als vrouw van een rijke man nog veel meer voor mij kunnen doen. En als dan die, uh, die oude stierf, dan zouden wij... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik gek, geloof ik. Ik was verdoofd, Ja, ja rustig, rustig, meneer Popko, rustig. Ik weet het maar... niet meer. En toen, toen ik het dood voor me zag, moest ik dat beginnen. Ze, ze kon toch niet blijven. Als ze daar zouden vinden, verstuchten wist dat ik ze vlek. Moest weg. ze moest weg, spookt weg. En er hadden steeds meer mensen in en uit, het is er altijd verlicht. En ik raakte in paniek. Mm -hmm. ja, het was een hel. Ik, ik moest ze toch kwijt. Nou, ik heb op die bank in die kamer zitten huilen. En ik heb geprobeerd na te denken. Ik moest toch iets bedenken. Moest toch iets bedenken. U kwam het op het idee van de stortkoker? Ja. Ja, daar. Oh, afschuwelijk. Wat was de directe aanleiding? Huh? Wat aanleiding? Wat dreef je ertoe haar, haar uiteindelijk te vermoorden? Ik? Mm -hmm. Vermoorden? Ik? Ik heb nou net niet vermoord. Dan net was al dood toen ik in de flat kwam. Ja. Dus Christel van Dalen doodde net. Hé, hey, hoe kom je daar zo mee bij? Nou, ik, uh, ik heb al die tijd echt meegeleefd. Alsjeblieft, dankjewel. En wanneer we samen waren, dan had ik het er wel over. Ik heb hem ook een beetje geholpen. Met denken. Niet waar? Dick? Ja, uh, nou ja, Celine had ook zo haar uh, ideetjes. Wat voor ideeën? Nou, dank je. Dankjewel. Ik uh, was niet zo gauw op het idee gekomen <lacht> om Christel tot de verdachte personen te rekenen. Nou, eerlijk gezegd, ik ook niet. Werkelijk niet. Uh, je weet hoe broeder Lauwens op de begrafenis van Annette werd gearresteerd? Hmm, ja, dat, dat weet ik al. Ook van Dick. Maar Christel, dat heeft u toch alleen afgehandeld? Inderdaad, ja. Toen Pierre Popko mij in het ziekenhuis vertelde... dat hij net niet had vermoord... nou, toen duurde het even voor ik de ware toedag doorzag. Pierre Popko had Annette dood in de flat aangetroffen... Was jij er vast van overtuigd dat Pierre Popko de dader was? Ja, dat was ik. Kijk, Christel was van het bestaan van de flat in Moerenburg op de hoogte. O oh ja? Al lang, hoor. Voordat Nanette de idylle tussen haar en Pierre kwam verstoren... was de flat al de plaats waar Christel en Pierre elkaar ontmoetten. Christel bezat, net als Nanette, een sleutel van de flat. Mm -hmm. Nou, die bewuste donderdagmiddag, na het vertrek van Nanette... ...was Pierre nog langs de Drie rooskans gekomen. Hij kwam even zeggen dat hij wat later naar de flat toe ging... ...want daar nog wat werk te doen dat per se af moest. Christel beloofde hem dat ze Nanette te zullen vertellen. Wat ze echt te verzweeg was... ...dat Nanette lang weg was. naar de flat. Ach. Ze is die donderdagavond gewoon met haar sleutel de flat binnengegaan... ...en heeft Nanette na een korte woordenwisseling... ...gewurfd. Ja, maar waarom? Dat begrijp ik nog steeds niet. Christel hield van Pierre Popko. Ach, al heel lang. En toen Nanette in Amsterdam kwam... om samen met haar die rooskans op te zetten... viel Nanettes oog op Pierre. Uh -huh. Nanette had op mannen een haast magische invloed. Christel stond haar geliefde af. En ze deed dat met een bloedend hart... Ze kon gewoon niet op tegen Annette, net. En ze bleef hopen dat Pierre, als de roes voorbij was, bij haar terug zou komen. Ze bleef dan ook bevriend met Pierre. Maar, Nanette ging te ver. Toen zij het voornemen koesterde om het van stuchterde te trouwen... Nou, toen was Pierre totaal van streek. Hij nam Christel in vertrouwen en vertelde van de Nets plannen. Christel was woest, des duivels. Dit druisde zo in tegen haar eigen gevoel voor moraal, dat ze Nanette de verantwoording riep. Dat gebeurde in de flat in Moerenburg. Ha. Nanette lachte haar uit en sterker nog, Nanette dreigde. Dreigde Nanette? Ja. Nanette dreigde en dat werd haar doodvonnis. Ze dreigde dat ze van Pierre Popko net zo menselijk wrak zo maken als Floor de Boegarde. Oh. Met morfine. Met morfine. En toen verloor Christel haar zelfbeheersing. Hoe noemde Floor de Bougarde dan net ook alweer? Een slang. Een giftige slang in de gedaante van een engel. geluisterd naar het laatste deel van De Kok en het sombere naakt. Een hoorspelserie in zes delen naar het gelijknamige boek van A.C. De Bewerking Thomas Wessel. De rolverdeling was als volgt. De Kok, Joop Doderer. Vledder, Rombrandsteder. Brandsteder. Pierre Popko, Hans Veerman. De moeder van Bartje, Paula Major. Celine Caroline Brouwer. En een dokter, Ad van Kempen. Technische realisatie Wim de Kok en Bram Hengeveld. De regie had Hero Muller.